Marjan Koekoek met het NOS Journaal. 50PLUS spreekt tegen dat voorman Henk Krol subsidiegeld van de stichting Vrienden van de Gaykrant naar de website van de oudere partij heeft gesluist. Oprichter en senator Jan Nagel noemt het bij WNL TV een grote campagne om 50PLUS en Henk Krol te vloeren. Eén vandaag bracht gisteren het nieuws dat de stichting Vrienden van de Gaykrant beslag heeft laten leggen op twee huizen van Krol. Krol was tot begin vorig jaar voorzitter van de stichting die 200.000 euro subsidiegeld moet terugbetalen aan het Rijk. De stichting denkt dat een deel van het geld is gebruikt voor het hosten van de website van 50 plus. Premier Rutte praat op dit moment met Bert Koenders. De PVDA volgt Frans Timmermans op als minister van Buitenlandse Zaken. Die vertrekt naar de Europese Commissie. Het gesprek is een soort sollicitatiegesprek, maar ook slechts een formaliteit. De koning zal Koenders waarschijnlijk later vandaag beedigen. Als gezinnen met zware schulden beter begeleid zouden worden, zouden ze de samenleving minder geld kosten. Dat zegt het Nibud. De stress van de geldproblemen leidt er nu toe dat mensen met schulden geen opleiding volgen en geen werk zoeken. Ze hebben geen geld, maar ook vaak geen tijd. Ook zijn ze vaker ziek. Betere begeleiding moet die gezinnen helpen. Daarnaast moeten de voorwaarden voor het afsluiten van leningen strenger worden.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 Het weer wisselend bewolkt met vooral in de zuidelijke provincies eerst nog af en toe regen. Ook daarna is lokaal nog een bui mogelijk. Het wordt 17 of 18 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er nog file op de A9, ook maar Amstelveen. Tussen het knooppunt Rottepolderplein en Bad 3 drie kilometer. Dat was een ongeluk, alle rijstroken zijn weer open. Tot zover de verkeersinformatie.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 In the bottle it's sticky. Full throttle, it's oh oh Swimming in the bottle we win it in the ladder. We dipping in the puddle, blue, blue. it's so good, it's dripping out. Would get a ride in the engine that could, go Get me robbing it, bang, bang, cocking it. Queen nikki dominant, prominent. It's me, jesse and Ari. If they test me, they' sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic 'cause I'm singing. Uh, G to the A to the end to the G. Uh, the answer the G to the hey, hey.